Over bijvoorbeeld rommelhypotheken. Hè. Die hypotheken die zo versleuteld zijn dat niemand ze meer begrijpt, maar dat ook niemand er schuldig aan is als daar grote verliezen mee geboekt worden. Maar er zijn twee problemen bij. Namelijk, één is dat het voor rechters vaak te ingewikkeld is. En ten tweede, dan gaat het in één land uh, spelen, zo'n zaak, terwijl het vaak een groot internationaal gebeuren is.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 De initiatiefnemer tot het monument gaat nu na... of er nog meer namen verkeerd gespeld zijn. De lijst met namen staat op twee aparte zuilen van het monument. Na de inventarisatie bekijkt de gemeente Woerden of herstel mogelijk is. Het monument wordt op 8 januari werd het onthuld. 50 jaar na de treinramp in Harmelen, waarbij 93 doden vielen. Het weer tot slot veel zon en weinig wind. Het wordt ongeveer 4 graden. Morgen veel zon met opnieuw weinig wind. Het wordt dan 2 tot 5 graden.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 Je wil het wel uitschrijven, zo vervelend is het... maar je doet het niet, want je vindt het vies. En je bent bang dat anderen het ook vies vinden, dat zal ook wel. Nou, zal ik dan maar. 1 miljoen mensen, mannen en vrouwen, plassen in hun broek, zo. En daar moeten we juist wel over praten, vindt hersenonderzoeker Gerrit Holstegen. Want anders wordt ook niet bekend dat incontinentie eigenlijk een hersenziekte is... en dan blijft vervolgonderzoek uit en wordt er ook geen oplossing gevonden. Neurowetenschapper Gerrit Holstegen doorbreekt zometeen het taboe. Ook dit uur horen we boeren vanuit de bedrijf de Vigepollen. En hoe zit dat met die levende standbeelden uit Roemenië? laken om, een masker voor en dan met de hand uitsteken op zoek naar geld. Alle neppers op de dam. Shalalali, shalalala, meekijken. Hallo. Surf naar gids.fm. Duitsland loopt ook het gevaar zijn triple-E-status te verliezen. Dat zei Clemens Fust, dat is de adviseur van de Duitse minister van Financiën... tegen het Duitse Handelsblad. Hij schat de kans dat Duitsland zijn triple-E-status kwijtraakt op 50%. De kredietbeoordelaar Standard Poor's... had vrijdag al de kredietstatus van Frankrijk en Oostenrijk verlaagd. Waarom hebben die Amerikaanse kredietbeoordelaars zoveel macht? Is dat eigenlijk terecht? En moet er ook niet een Europese kredietbeoordelaar komen? Dat vraag ik aan econoom Ivo Arnold. Hij is verbonden aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Goedemorgen, meneer Arnold. Goedemorgen. Duitsland is de sterkste economie van Europa. Wat betekent dat als zelfs Duitsland de AAA-status zou verliezen? Nou, het betekent vooral dat er problemen zijn in het bestuur van de Europese Unie... en meer specifiek de eurozone. En daar wijst Zender en Poers op uh, in zijn berichten... dat het aan crisismanagement ontbreekt. En zolang uh, dat het geval is, zullen de vooruitzichten slecht uh, blijven. Duitsland vindt dat het nu ook tijd wordt voor een Europese kredietbeoordelaar. Dat heeft de minister van Buitenlandse Zaken gezegd in Griekenland. Want de Amerikanen geven de markten amper de tijd om te ademen, zegt hij. Is dat een goed idee? Nou, ik denk dat we daarvoor op moeten passen. Kijk, op, op zich, als er meer concurrentie op dat gebied is, is het prima, hoor. Hoe meer meningen, hoe meer mensen zelf gaan uh, nadenken en erover gaan praten... dus daar is niks mis mee. Maar we moeten niet als Europese Unie in reactie op die negatieve oordelen... dan eens nieuws beginnen, want dan ga je toch een beetje twijfelen... aan de onafhankelijkheid van de nieuwe kredietbeoordelaar. Uh, en ik denk dat de onafhankelijkheid het uh, belangrijkste is bij die kredietbeoordelaar. Maar nou ja, zijn die wel onafhankelijk? Die Fitch ratings, die Moody's, die Standard en poors... Ja, die hebben nogal wat mag, maar uh, ze worden ook betaald door de opdrachtgevers. Klopt, en in het verleden is dat uh, behoorlijk misgegaan bij de kredietcrisis en bij de Rommelhypotheken. Maar uh, waar het gaat om de kredietratings uh, van de schuldenlanden uh, is er geen beïnvloeding van de overheden naar de credit rating agencies. En tegenwoordig is er trouwens ook toezicht, ook van de uh, Europese uh, organisaties, op de onafhankelijkheid van credit rating agencies. Laten we ons door die kredietbeoordelaars niet uh, verder in de put praten dan nodig is. Nou, dat is een risico. Want wat je steeds ziet, is dat ze geen nieuwe informatie brengen en dat hun oordeel eigenlijk achter de markt aanloopt. Hè. Bijvoorbeeld de rentestand van Frankrijk was al opgelopen voor de afwaardering. Je ziet vervolgens ook de rentestanden niet echt bewegen. Dus het is niet zo dat ze echt nieuwe, nieuwe toegevoegde waarde hebben. En uh, wat ze wel doen, is het marktsentiment versterken. En daarmee werken ze toch een beetje procyclisch. Dat wil zeggen dat ze toch de bewegingen in de markt versterken. Uh, terwijl dat ze eigenlijk geen nieuwe informatie bieden. De beweging in de markt versterken, dat betekent lagere beurskoersen... ...en misschien toch wel een hogere rente? Ja, dat, dat laatste moeten we nog maar zien hoor... ...want uh, Amerika is nog eens ook afgewaardeerd... ...en de Amerikaanse overheid kon gewoon blijven doorlenen... ...tegen een hele lage rente... ...en zelfs als uh, Duitsland een keer zou worden afgewaardeerd... ...dan denk ik dat de beleggers in Europa behoefte blijven houden... ...aan een veilige haven voor hun geld... ...dus dan verwacht ik niet dat de rente zo mee op, opeens omhoog kan springen. Maar in ieder geval lagere beurskoersen? Ja, het, het geeft aan dat ook de kredietbeoordelaars eigenlijk nog steeds van mening zijn... dat de problemen in Europa niet goed worden aangepakt. Hè. Als je de publicaties van Standard Poor's leest... dan zie je ook dat ze continu hameren op een betere aanpak van de schuldencrisis. En het leuke is dat ze daarbij ook zeggen dat alleen maar begrotingsdiscipline niet de oplossing biedt. Dus dat er meer moet gebeuren om de concurrentiekracht van de Europese landen te verbeteren. En uh, ja, zolang die problemen er zijn, zal het uh, economisch in Europa ook niet veel beter gaan. En welke gevolgen zou een mogelijke afwerking van Duitsland hebben voor de Nederlandse status? Of zijn we veel eerder aan de beurt dan? Nee, ik denk dat, wij, uh, dat, dat Nederland iets eerder aan de beurt is. Uh, Stemmer dan Poers heeft Nederland op een uh, negatief vooruitzicht. En, en Duitsland staat zelfs nog op een stabiel vooruitzicht. Dus Nederland is eerder aan de beurt. Uh, ik denk eerlijk gezegd dat het uh, een, een heel gering effect zal hebben. Want uh, Nederland uh, heeft een goede economie, net als Duitsland. Vergeet niet dat wij ook nog eens gigantische pensioenreserves hebben. Uh, en dat heeft Duitsland weer niet. En dus, uh, nou, we hebben vond... een enorme hypotheekrente. Ja, we hebben een, een minder stabiele huizenmarkt uh, dan Duitsland. Dus als je dat uh, met elkaar vergelijkt, dan hebben wij 1 plus extra de pensioenen en 1 min extra. Dus dan kom je per wel, denk ik op een uh, vergelijkbare positie uit. Dus ik verwacht niet dat onze rente nu heel sterk zou gaan oplopen als wij van uh, triple 1 naar uh, een tandje minder zouden gaan. Hartelijk dank, Ivo Arnold. Hij is hoogleraar economie aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Nou, nou, nou, die Degids.fm Vandaag opnieuw een episode uit de Het Polder Soap. In Zeeland is een strijd gaande tussen de natuur en de landbouw. En de Het Polder, 300 hectare groot, is inzet van die strijd. Wie van de natuur houdt, zegt. De polder moet worden gevoegd bij het natuurgebied, het verdronken land van Saftingen. Maar dan moet de dijk verlegd worden. Doorgestoken worden, noemen de tegenstanders het. En vrijwillig een dijk doorsteken om kostbare landbouwgrond op te geven, dat doet een zeeuw niet snel. Colette van Nuunen, goedemorgen. Jij struint door dat gebied, Colette. En vorige week was je Partij voor de Natuur. En vandaag zou je de voorstanders van de polders laten horen. Van de polder laten horen. Met wie heb je gesproken? Nou, ik ben met Onno Rottier naar Zilverslaaneren gegaan. Hij is een gepensioneerd planoloog. Is nu bezig met opgravingen in het gebied. En hij wil dus heel graag dat die polder droog blijft... zodat hij er archeologisch onderzoek kan doen. Hij had ook een vriend meegenomen, amateurhistoricus Mark Buyssen. Nou, die zit echt tot over zijn oren in de geschiedenis van dat gebied... ...weet er werkelijk alles van, de, van te vertellen. Ook van de polder waar het om gaat, het Wiegenpolder. Want die is eigendom van de rijke Belgische familie de Kloet. Het is in 1925 is de polder gekocht en het was in de tijd om een jachtgebied te creëren. Ja. Die man die was toen ontzettend rijk geworden... In, vooral in het begin van de vorige eeuw, ja. daar hoorde jagen bij. Ja, Helemaal, dan ontmoet me, me ontmoeten die mensen zich allemaal. En als je dan dus zo'n positie hebt... dan moet je je eigenlijk een jachtgebied kunnen veroorloven. En uh, toen zijn zoon, dat is de man, dat was een echte liefhebber... en uh, die heeft ook uh, heel veel geld erin gestoken... om dus hier zijn nou ja, hobby, he, zo kun je het noemen, te kunnen beoefenen... Ja. Als u hier nou om zich heen kijkt, hè, hebben we daar die kerncentrale van Doel. Dan de, de enorme Antwerpse haven, daarachter nog wat, uh, wat windmolens. U wijst nu naar deze, naar de oostelijke kant van de, west, van de Schelde. Maar als u kijkt wat daar gebeurt, achter die kerncentrale van Doel... ligt een dorp wat nu volledig uh, van de kaart geveegd gaat worden... om een nu dok voor de scheepvaart te maken. En het, het, het, heel zeker dat die industrie ook geleidelijk aan noordwaarts zal oprukken. Tot hoever? Dat is... Misschien wel tot in de Het Dat is niet uitgesloten. Ik persoonlijk als planoloog denk dat als we hier over 40, 50 jaar staan... dat we hier ook industrieën zien in de voormalige, als die ontpolderd wordt, Het En wat is dan veiliger om die industrie tegen te houden? Is dat om het, om het polder te laten... Of is het om het natuur te maken? Want je zou zeggen, als het eenmaal natuur is... dan maak je er niet meer zomaar uh, nee. industrie van, hè? Ja, net, misschien net wel. Want u ziet het verzet wat er nu is tegen ontpoldering. Nu verzetten honderden, duizenden zeven zich, en meer... verzetten zich tegen ontpoldering. Wie verzet zich dan tegen, tegen het innemen door industrialisatie? Tien, twintig, vijftig natuurliefhebbers? Maar Colette, hoe je het bent of keert... We hebben ooit met België afgesproken dat hij het Wiegenpolder onder water gezet zou worden. En België bereidt nu dan ook een claim voor. Zou staatssecretaris Bleeker, die hierover gaat, hiervan terugschrikken? Ja, het gaat wel echt om heel erg veel geld, maar het is niet nieuw. Uh, we wisten al wel dat, dat Vlaanderen daarover nadacht. En Bleker heeft het zo bedacht, want ik heb het natuurlijk even over gebeld, en die heeft zo bedacht van, ik doe eerst uh, werk ik het af met de Europese Commissie, want de Europese Commissie is nu eigenlijk aan zet om uh, zijn alternatieven voor ontpoldering te beoordelen. Hij zegt, ik kan het ergens anders op een veel betere manier doen, en dan kunnen we die polder bewaren. Ja. En uh, daarna zou die dus pas met, met Vlaanderen gaan praten. Maar ja, of Vlaanderen daarop gaat wachten... of nu al met die claim komt, dat is, dat is allemaal even koffiedik kijken. Dus we worden hoorden Want... net die amateur-archeoloog... en die zegt, ja, die polder moet eigenlijk behouden blijven... omdat het uh, meer waard is dan natuur... in strijd tegen die oprukkende Antwerpse haven. In hoeverre spelen bij zijn standpunt sentimenten daarin een grote rol? Nou, in een grote mate kan ik je vertellen, want die man die, uh, die komt daar vandaan, die heeft ook familie. Er zijn natuurlijk heel veel mensen die familie hebben, uh, die hebben geholpen met het inpolderen en zo ook hij. En want zo ging dat uh, altijd eeuwenlang rond de Westerschelde. Bij Vloed stroomt de Westerschelde uh, met zijn lage oevers vol met zeewater, <kijkt> bij Epp. Het trekt het water zich terug, nou blijft er een laagje klei achter. Het wordt hoger, hoger en hoger. Totdat het land helemaal niet meer overstroomt bij vloed. En dan bouwden de Zeeuwen daar een dijk omheen en gingen die zeer vruchtbare grond verbouwen met aardappelen of wat anders. Dus ik ben natuurlijk ook op bezoek geweest bij de grootste boer in dat gebied, Ewald Baken. Zijn grootvader uh, was de eerste die aardappelen en groenten teelde in de Wiegenpolder. En hij woont nu ook in zo'n echt zo'n mooi vrijgelegen boerderij. Midden in de polder. Zij is daar ook geboren. Uh, hij is de derde generatie. Hij heeft inmiddels alweer een huis gekocht, ook in het dorp. Want zijn zoon neemt het bedrijf over en dan moet hij verhuizen. Een akkerbouwbedrijf. We zitten in het uh, woonhuis. Daarachter twee grote.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 Oude kreekrestanten in, met rietkragen eromheen. Wat wil je nog meer? Maar als er op andere plaatsen uh, woonwijken moeten komen, of, of industrie, dan worden polders wel verkocht. Dus kennelijk is dat een andere emotie. Uh, nou, ik zeg het net, dat is een andere emotie. En uh, dan heeft het een, een doel ook. Hè? Nu kun je wel zeggen: natte natuur is belangrijker dan, dan groene natuur. Maar wie zegt dat?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 überhaupt al aan planten kunnen laten groeien. En daar, in, in een polderlandschap met vruchtbare klei... groeien die gewassen, dat voedsel voor mensen en dier... groeit uh, heel makkelijk. Kunt u iets zeggen in opbrengst? U, heeft, u pacht 40 hectare van de 300 in het Wiegenpolder. Kunt u aangeven wat de opbrengst is van die polder per jaar? Nou, ik zou zeggen, in 1974 hè, dan hadden we hier zoveel wateroverlast... en toen kregen we hulp van militairen. En die hielpen bij de bietenoogst. En er was er ook zo iemand bij die berekende hoeveel suikerklontjes... dat hij op een dag gered had door met de hand bieten eh, van het land te halen. En, en dat was een mooie berekening. Die kwam aardig in de buurt. Maar zo heb ik het nog niet uitgerekend wat... Eh, hoeveel hoe... zakjes uien eraf komen... Nou, dat dus, zou dus ook nog wel kunnen. Nou, de, uh, 300 hectare. Uh, en als je nou um, uien. Uh, dan moet je ongeveer de vruchtwisseling hebben van uh, om acht jaar. De, uh, 70 ton per hectare. dat is 700.000 uh, kilogram uien. dat er uit die polder komen. Oh. En wat wilt u daarmee naartoe? Hoeveel uien heet een iemand uh, op een jaar? 7 kilo. Nou kun je honderdduizend mensen uien laten eten. Kijk, dan weten we iets. Maar er groeien ook nog aardappelen, en er groeien ook nog suikerbieten... en vlas en tarwe en, en allemaal. Ja. Dus er kom je heel eind, hoor. Je voedt nogal wat mensen vanuit zo'n polder. Ja. En dan de werkgelegenheid nog, hè. Die twintig boeren, die, die hebben hun boterham daar. Maar ook de loonwerkers, transportbedrijven, noem maar op...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 En dan word je rondgegidst en dan heb je een hele leuke dag om door de modder en de slik te banjeren. En, er, en soms vallen er mensen, dat is geen waar leuk. Maar als je dat eenmaal gedaan hebt, dan duurt het weer de hele tijd hoor. Voordat je zegt, dan gaan we het nog eens doen. Even wat baken. Dat is een boer die daar boert. En die ziet de grote economische potentie van de pollen zoals die nu is. Colette van Nuenen, wat ga je volgende week doen? Nou, we proberen de balans tot nu toe op te maken. Het is natuurlijk echt nog helemaal niet afgelopen, dit verhaal. Maar uh, ik vind het wel leuk om eens te kijken, uh, wie heeft nou de rechtstrug heeft. En wie heeft uh, de meeste politici gesproken? Wie heeft uh, de meeste journalisten kunnen overtuigen van zijn gelijk? En uh, nou, eens even kijken wat daarvan het eindresultaat is. Dat doen we volgende week. Tot volgende week dan. Volg de gids.fm ook via Twitter. Surf naar de gids.fm en klik op de link. In het begin had ik er nog niet zozeer erg in. Maar ja, in de loop van de tijd kreeg ik er last van. Maar dan verberg je het, hè? Je wilt niet dat een ander weet dat jij nat bent, vies bent, stinkt. Ja, dat is gewoon taboe. Ik kan het niet onder woorden brengen. Heel raar. Maar je verstopt het. Een fragment uit Toen nog Twee Vandaag over incontinentie. In het openbaar spreken over incontinentie is niet makkelijk. De mensen die u in het fragment uit 2000 horen zijn eerder uitzondering dan regel... En dat terwijl er in Nederland 1 miljoen mensen zijn die incontinent zijn. Een aantal dat met de toenemende vergrijzing snel zal oplopen. Wat is incontinentie precies en waarom is dat nog steeds een taboe? Ik praat hierover met arts en neurowetenschapper Gert Holstegen. Meneer Holstegen, goeiemorgen. Goedemorgen. Waarom houdt een neuroloog zich bezig met incontinentie? Ja, dat is een goede vraag. Die kwam er eigenlijk, ik kwam er eigenlijk tegen, want ik zat te kijken naar de verbindingen van de hersenstam naar het ruggenberg. En toen kwamen er hele vreemde verbindingen bij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 Tijd om. En dat is eigenlijk toch wel heel erg jammer, want het is het echt een, een, een zaak. Kijk, als je kanker hebt, wel iets van te voelen, dan doe je het wel. Ja. Maar hier doe je het dus niet, terwijl je dat ook gewoon zou moeten doen. Maar weet die huisarts dat het een neurologisch probleem kan zijn? Dat het in de hersen, hersenen kan zitten? Maar weet ik niet of de huisarts dat weet. Nou nee, ja, maar dan, maar dan heb je er nog niks aan. dan, nee, nee, dan, nee, en dan ja. roep je tegen die huisarts, ik heb gehoord dat ik... Ja, ik heb namelijk aandrang, maar ik, ik merk niet dat ik ga plassen. Maar heel veel mensen zeggen dat al niet aan de huisarts. Het is zo ontzettend taboe. Het is ja, we hebben het net over gehad hier uh, net daarvoor nog van ja, uh, wat is nu eigenlijk de reden? voor dat taboe. En misschien dat ze denken, ja, dan ben ik op babytjesniveau terechtgekomen. Ik weet het niet precies. Maar het is, in Amerika is het nog erger. Daar, daar, daar heb ik twee studenten ooit naartoe gestuurd. En toen naar Los Angeles en Atlanta. En toen, toen uh, vertelden uh, die studenten dat wij met dit soort werk bezig waren in Groningen. En toen zeiden ze, dat niet doen hoor, Het is not done, is not done. Dus binnen de neuroscience is het ook totaal not done. Dus dat taboe gaat overal doorheen.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 Om, om, dat te, om dat te doen. Vooral wat is dat? Met, een soort pacemaker? Zo, uh, or, ja, bijvoorbeeld, uh, buisjes? Uh, uh, wat, wat is uh, dat uh, dan? De ziekte van Parkinson ja. wordt nu plotseling opgelost... door middel van de deep brain stimulatie. Zo heet dat dan, diepe hersenstimulatie. En dat gaat heel veel. Gebeurt dat? Ja, maar ja...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 Ik heb het zelf niet gedaan, maar die, die, die, die hersenstimulatie... Ik ben er een paar keer bij geweest bij. bij nou, dit, dit bij uh, incontinentie, dat moet nog uitgezocht worden hoor. Dat, dat is nog niet rond. Aha. Maar bij, de, bij, de, bij Parkinson, wat ook zomaar gedaan werd, nou, dat ging fantastisch. Dus, en dan gebeurt nu. Uh, honderdduizend mensen hebben lopen met een naald in Europa. Maar dat kost weer geld, zo'n operatie. Jawel, maar wat denk je wat dat geld kost? Uh, ja, wat denk je wat dat, wat dat kost in één jaar in Amerika op dit moment die urgent incontinentie? hebt deze soort incontinentie dat kost, per jaar? Geen idee. Nou, zeg maar. per jaar. Een miljard? 65 miljard dollar. 65 miljard dollar. En in Nederland? In Nederland, dat deel je door 20. Dus dat is dus 3 miljard. 3 miljard Ieder jaar opnieuw en ja. wat zijn we dat kwijt, incontinentie maar ook ja, verzorging? Ja, bijvoorbeeld als jij wel of niet naar een verpleegtehuis moet... is heel afhankelijk van of je wel of niet incontinent bent. Dat soort dingen. Als je dat dus in de controle zou kunnen krijgen, dan, uh, dan dat scheelt het echt. Nou ja, maar nu, nu zegt u dat, dan nou horen mensen dat. En mensen zijn altijd, uh, als de wie de weer gaat, die denken, het werkt al, het kan al. Ik ga naar, ik ga naar de neurochirurg in het lab ja, opereren. Ja, ja dat, dat is mogelijk voor Parkinson, maar dat is niet mogelijk voor dit. Dat willen wij dus nog uitgezocht hebben. Maar ik heb een heel concept waarom volgens wet dat zou moeten. Maar je moet het eigenlijk eerst bij proefdieren uitzoeken. En hoe lang kan dat, dat nog gaan duren dan? Ja, dat hangt een beetje vanaf van, oh, oh, wat de mogelijkheden er zijn en of er geld voor beschikbaar is enzovoorts. Je hebt te weinig geld voor onderzoek? Ja, wat dat betreft wel. Er ja. moet geld bij? Ja, zeker. Praten we dan ook over miljarden? Nee. Nee, dat is. Een paar maar, miljoen. Maar ja, nou, ik denk dat je daar wel aardig van bent. Ja. Met een paar miljard zeker wel, nee, nee, Ja, Laten nee, nee, we nee, nee. Ja, ja, zeggen anderhalf miljoen of zo. Dan kun je zoveel doen dat je dan, denk ik, binnen vijf jaar weet hoe je dat moet doen. En Nederlandse ouderen die dus nu nog niet hieraan geopereerd kunnen worden... wat moeten die doen? Die zijn nog nooit bij een dokter geweest. Nee, wat maar, zegt u tegen ze? Ja, maar, maar ze moeten in ieder geval hulp zoeken. Want er is een heleboel bekend om wat je dus kunt doen enzovoort. En als je dat niet weet, dan leid je terwijl je echt een heleboel lijden hebt wat niet nodig is. Alleen kijk, wat ik nu zeg is er bij de zeer ernstige gevallen hè? Ja. dat je dat inpakt. In maar je kunt bij de beginnende kun je heel veel andere dingen doen. En dat weten heel veel mensen niet, omdat, ze, heb je het, weer, omdat het taboe er is. En dat is anders dan bij andere ziektes. Maar we weten het nu. Gert Holstegen. hartelijk dank arts en neurowetenschapper. Vraag gedaan. Oost-Europese standbeelden zijn nep en... Wie zit er achter het masker van de Occupy-beweging? Na het nieuws met Mark Visser in Muis. Radio 1. Het NOS-journaal. In de Libanese hoofdstad Beirut zijn zeker 13 mensen omgekomen. toen een appartementengebouw van 5 verdiepingen instortte. Het pand zou al een tijd in slechte staat zijn. Volgens het Rode Kruis konden 12 mensen levend onder het puin vandaan worden gehaald. De vrees bestaat dat er nog meer mensen onder het puin liggen.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 In de Iraakse stad Mosul zijn bij een bomaanslag zeker acht mensen omgekomen. Minstens vier mensen raakten gewond. In het complex zijn shiiten ondergebracht die hun huis zijn ontvlucht. Afgelopen week is het geweld tussen shiiten en Sunnieten in Irak opgeleid. En op het monument voor de treinramp in Harmelen... staan de namen van zeker drie slachtoffers verkeerd geschreven. spelling van de namen is gebaseerd op de lijst van 93 slachtoffers... die de politie destijds met de hand heeft opgesteld. De initiatiefnemer tot het monument gaat nu na... of er nog meer namen verkeerd gespeld zijn. En dat is het belangrijkste nieuws van dit moment. Dit is de gids.fm. Met Felix Burders wereld ontvangen. We gaan op naar New York. Ja, New York. Ja, je kan zeggen de bakermat van de Occupy-beweging. En daar ontstond Occupy Wall Street. De, de beweging uh, die, die protesteert tegen de beurzen, tegen het kapitalisme, de economische malaise. Nou, we weten het, hè, de, dat protest dat verspreidde zich over de hele wereld. En een van de symbolen van de Occupy-betogers, of misschien wel het symbool, dat is het Guy Fawkes-masker. Of het nou New York is, Londen, Amsterdam, Mexico, stad. Overal zijn die betogers te zien met dat ene masker. En wat is dat voor een masker? Uh, Willem Frank? Het Guy Fawkes uh, masker dus. Uh Misschien is het je wel eens opgevallen. Het is een masker met een, een, een opvallend langwerpig wit mannengezicht. Een dikke zwarte wenkbrauwen, een sikje en een snorretje. En een brede, dat dragen ze allemaal? Dat dragen ze allemaal. Of tenminste allemaal. Je ziet het heel veel. Met een, uh, met een brede spottende lach. En Guy Fawkes, dat was een 17e-eeuwse uh, samenswerer. Hij wilde het Britse parlement en de toenmalige Britse koning opblazen. Dat wordt het buskruisverraad genoemd. En ieder jaar vieren de Britten dat op 5 november. Uh, dan steken ze vuurwerk af en ze verbranden beeldenissen van die Guy Fawkes. Maar hoe komen die die Occupy betogen er dan erbij om juist dit masker te gaan dragen? Nou, dat uh, komt door een uh, film, die draaide een jaar of vijf geleden in de bioscoop, Wie voor Vendetta. Uh, het gaat over een, een Orwelliaanse samenleving, over Groot-Brittannië, een, een, een fascistisch regime, houdt iedereen in de gaten met camera's. Nou, de, de mensen, die vinden dat allemaal wel best, want die zijn heel erg bang gemaakt voor terrorisme en criminelen, en ze, ze schikken zich naar de wil van hun leider. En er is één man die zich daartegen verzet. En hij gaat verborgen achter zo'n Guy Fawkes-masker. En in de Film breekt hij in op de staatstelevisie om het bange volk toe te spreken. The truth is, there is something terribly wrong with this country, isn't it? Cruelty and injustice, intolerance and oppression. And where once you had the freedom to object, to think and speak as you saw fit, you now have sensors and systems of surveillance, coercing your conformity and subscribers. We need cameras. How did this happen? Who's te blame? Ja, deze man met de naam Vie roept het, roept het volk op om in opstand te komen. Wie is de schuldige, vraagt hij ook aan zijn kijkers. En dat zijn natuurlijk de fascisten en de, ja. de beulen. Maar kijk ook in de spiegel. Dat zegt hij tegen die, tegen die burgers. En aan het eind van de film dan sluiten duizenden burgers... gehuld in een, uh, in een zwarte cape, in een hoed. Gekleed dus als, uh, als deze vie. En met zo'n masker sluiten ze zich aan bij dat verzet. Ze zijn anoniem en één met elkaar. En dat masker wordt sinds deze film uitkwam... Ja, nog steeds verkocht in, uh, in feestwinkels en op webshops. Heb jij die film gezien? Ik heb hem gezien, Goede ja. film? Uh, nee, niet. hij is niet, uh, niet, niet heel erg goed. Maar gebruiken die Occupy-betogers dat masker ook om anoniem te blijven? Of zit daar meer achter? Daar, daar zit wel meer achter en op... op Guy Fawkes Day. Daar vertelden verschillende betogers in New York hoe zij tegen dat masker aankijken. The symbolism is bringing people together as one. Even though we have different personalities, possibly even different blood ties. We, we are in this situation together, we are all one. He was a revolutionary. What he did for Britain was amazing and he died for the cause. He had very strong beliefs, just like the people here. Ja, die eerste betogen die zegt, uh, het is symbolisme. Het laat zien dat, uh, dat al die mensen hier met verschillende ideeën... van verschillende achtergronden, verschillende bloedgroepen, die zijn één. En die laatste betogen die je nu hoorde, die, ja, die noemt uh, Guy Fawkes... een revolutionair met een sterke overtuiging. Net als de mensen in het Occupy-kamp. En dat zei deze man ook verborgen achter zo'n Guy Fawkes-masker. Maar ze weten dus eigenlijk helemaal niks van die historische figuur Guy Fawkes. Ze hebben alleen die film ooit gezien, waarschijnlijk. Ja, daar zullen ze niet heel veel van weten. en ja, die, die film v for Vendetta, dat is gewoon een heel sterk beeld he, wat wordt neergezet. En daar komt dat masker dus oorspronkelijk vandaan. En dat is weer in verfilming, uh, van een verfilming uh, van een stripboek, het gelijknamige stripboek V for Vendetta uit 1982. Dat werd getekend door David Lloyd, uh, geschreven door de Britse cultfiguur Alan Moore. En vooral die Moore die wordt gezien als de creatieve vader van V for Vendetta en van dat iconische beeld dat is ontstaan van Guy Fawkes. En die Alan Moore die leidt een soort van kluisenaars bestaan. Als je hem ziet, hij een zo'n grote wilde baard en een enorme haar. Uh, hij leeft in, uh, in het Engelse Northampton. Nou ja, verstoken van internet. Hij heeft geen internetverbinding, zijn telefoon doet het ook nauwelijks. Maar toch is een uh, verslaggever van Channel 4 News... Die wist Ellen uh, Moore naar Londen te krijgen. om samen met hem een bezoek te brengen aan het Occupy Camp... daarbij de St. Pauls Cathedral. I mean, the reason I haven't been down before is because I didn't want to make too much of a thing of the, uh, the V-masks and stuff no. like that. I mean, I admired you from afar. It's a bit surprising when some of your characters. Who you thought you'd made up. suddenly seemed to escape into ordinary reality. Ook een mooie stem, hè? Ja, die, mooie stems, hè? <laughs> ja, die Ellen Moore, die loopt daar een beetje rond. hè? Die praat wat met, met die betogers. Hij zegt: ja, ik wilde eigenlijk niet eerder langskomen. Want euh, nou, dan zou dat gedoe rond dat masker alleen nog maar groter maken. Hij. Hij houdt niet zo heel erg van publiciteit, deze man. Nou, hij zegt ook: het is wel eigenaardig. Want het voelt alsof er een personage uit het Rijk der Fabelen is ontsnapt. En een personage dat hij 30 jaar geleden heeft geschapen. En wat vindt u ervan dat die Occupy-beweging hiermee aan de haal gaat dan? Nou, hij snapt wel dat ze het gebruiken, dat masker, om anoniem te blijven als, uh, als betogers. Maar hij ziet er wel meer in. Volgens Ellen Moore. Geeft dat masker een soort van een opera-achtige uitstraling aan het protest. Want hij zegt, ja, die, die protestmarsen die zijn een noodzakelijk iets. Maar ze zijn vaak wel slopend en veel eisend en ook nogal somber. En dat masker dat geeft een, een dramatische en romantische draai aan de demonstraties. Nou, Ellen Moore zelf is een, een anarchist in hart en nieren. En dat, dat, dat zie je ook wel terug in dat stripboek van hem V for Vendetta. Hij verzette zich altijd hevig tegen de gevestigde orde. En daarom heeft Moore ook wel veel sympathie voor die Occupy-beweging. Well, I'm uh, I'm amazed, I'm very impressed and I'm rather touched. The people here are amazing. I think that this is probably the best organised and most forward-thinking protest that I've ever had experience of. Ja, stripboeken schrijft Ellen Moore, dus hij voelt zich wel geroerd door wat hij er allemaal ziet. Hij vindt de mensen in het Occupy, Lo Occupy Camp daar in Londen vindt hij geweldig. Yeah. En volgens hem is dit de best georganiseerde en het meest vooruitstrevende protest dat hij ooit heeft meegemaakt. Maar goed, dat, dat masker komt dus uit dat stripboek. En betekent dat dan dat Ellen Moore ook verdient aan de verkoop van al die maskers, merchandising? Nou, daar krijgt hij geen cent voor. Die, oh. uh, die rechten die zijn, uh, zijn in handen van, uh, van het mediabedrijf Time Warner. Het aan de beurs genoteerde mediabedrijf Time Warner. En dat bedrijf verdient dus aan, aan merchandising. Hè, dus aan, aan t-shirts en mokken en ook aan die maskers van Komisch. V4 Vendetta. Ja, dus je kan zeggen hoe meer van die anticapitalistische occupiers zo'n masker kopen... hoe meer Time Warner daaraan verdient. Ja, en daar moet Ellen Moore ook wel hartelijk om lachen. Hij heeft namelijk gehoord dat Time Warner er wel een beetje mee in de maag zit. Want ze willen als bedrijf nou, echt niet geassocieerd worden met een anticapitalistisch protest. Willem-Frank ten -Noot, tot binnenkort weer. Een van mijn favoriete groepen, Calexico. We komen uit Tucson, Arizona, Calexico. En het is natuurlijk ja, een samentrekking van een stad in het zuiden van Amerika met Mexico. Leuke muziek. Quattro heet het nu. De Gids. Kijk een vraag laken over je hoofd, zet een masker op en ga op een kratje staan. Nou, dat is de dagelijkse routine van veelal Roemeense levende standbeelden op de Dam. En in Amsterdam loopt de irritatie behoorlijk op... over het groeiend aantal standbeelden van Oost-Europese kwaliteit. Want ze zouden overlast veroorzaken en er bijvoorbeeld niet voor ze om mensen die niet betalen te intimideren. Verslaggever Jan Pils ging kijken op de Dam. En net zoals alle dagen van het jaar zijn er duizenden duiven op de Dam... En ook staan er vandaag vier levende standbeelden. Eén met een grote bel, één met een zeis, één met een wolvenpak en superman staan ertussen. Het is druilerig en daardoor ziet het er een beetje teurig uit. Maar ja, ondanks dat willen er toch altijd wel weer toeristen met deze mensen op de foto. Oh, oh, oh, oh. oh nee, nee, nee, nee. Oh, nee. oh wat leuk. What? Ja, een op. Is die leuk geworden? Kijk kijken de foto? Ja, ik vind hem heel mooi. Misschien We zijn er... op de foto met... Uh, wat, is dit, wat is het eigenlijk? Dit is een uh, levend standbeeld. Een uh, horrorpersoon, uh, denk ik. Was je niet uit Star Wars of zo? Nou, kijk eens goed. Dat weet ik veel. <laughs> een ventje met een En Een dagje uit van school en dan op ja. de foto met zo'n uh, rare mannetje. Ja. Want dan is het, dat is het bewijs dat je echt in Amsterdam geweest bent. Ja, ik vind het...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 Dependent. Today nothing. Today no tourists. Look, it's normal working. Understand? This ja. is one working. No andere working. Het is een gewone baan om hier te staan. Dit is normal working for you. day. Elke dag. Every day, ja. Everyday yeah. every working. No andere no probleem. Hier. Here working. Wat is het probleem? Dat is mijn vraag ook aan u. Wat is het probleem? Ja, ja. Waar? Waarom? Uh, In de hoek van uh, de Dam een ander dagelijks verschijnsel. De paardentaxi. Ja, zeker. U kijkt dagelijks uit op die levende standbeelden. Hoe, hoe gaat dat?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 wij hebben een ontheffing voor de koets. Ik zie het hierop, het staat erop, hè? En we moeten vergunningen betalen per koets voor de standplaats. Vergunningen voor de koetsier. Hij heeft een prachtige hoed op. Ik zou zeggen, pak een kratje en ga ernaast staan, hè? Ja, heb, heb ik één keer gedaan voor de grap. Ben ik even op een krukje gaan staan hier met een hoed. En direct kreeg ik één euro in mijn hand van een mevrouw. Ze <laughs> zei dat ik het mocht houden, dus dat was wel grappig. Oh. Zo makkelijk is het? Ja, zo makkelijk is het. Eén keer uitgeprobeerd. <laughs> ja. Niks vergunningen? Nee. nee niks, niks vergunningen. Ge, ge, ge, geen ontheffing nodig? Nee, wel een euro. Ja. Hey, you come on. Hello. Andy, this you. Hey, Box. No, no, no, no. <laughs> come on. <laughs> one superfoto, yes. Come on. Sorry. Foto, normaal, money. 50 cents, one euro. <laughs> ze zijn op de foto gegaan, maar ze didn't pay you. Ze hebben niet betaald. No pay. Go. <laughs> What do you Wat denk je daarvan? No karakter, understand? No karakter. Normaal, pay 50, 20 euro. Okay. Mensen die niet betalen hebben geen karakter. No betalen, no betalen. Frank Buijs is ook elke dag op de dam te vinden als uh, stadsjournalist voor AT5 cameraman. Ja, klopt. Je hebt al heel wat gezien wat er gebeurt rondom die st levende standbeelden, hè? Ja, ik heb, uh, ik heb wel gezien dat ze vervelend bezig zijn. Wat doen ze dan?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 zoveel procent opstrijkt van de opbrengst. Dat is... nee, want dat is het, inderdaad het verhaal, maar ja, dat, uit jouw dat, ervaring op nee, de dag ja, ja, is dat... dat is absoluut niet waar. Dat is 100, kan ik met 100% ontkrachten, dat, die, die berichten. Maar dat de toeristen het last van hebben soms, dat is dan wel waar. De toeristen, waar. ja, en wij Amsterdam is zo. Er zitten standbeelden tussen, hij ja, staat er nou niet, dat is ook een superman. En die zoekt gewoon kinderen uit die, die hier rondlopen. En die pakt die vast en die zet die in zijn armen.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 De gemeente Amsterdam kijkt nu of er nieuwe regels nodig zijn om strenger te kunnen optreden tegen deze standbeelden. Overigens, beelden van die levende beelden die zijn ook te zien op ons YouTube-kanaal.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 Mail naar superman.nl Woensdag is hij er weer, Superman. En dan gaat het over Isabelle Klompenhouwer. Die heeft namelijk anderhalf jaar geleden haar man verloren. En alle bankzaken dacht ze te hebben afgehandeld. En toch ontvangt ze nog steeds rekeningen voor een creditcard. En krijgt ze elke maand een rekenafschrift van die creditcard. Ze wordt er verdrietig van. En ze krijgt hem er niet opgelost. En dus mailde ze Superman. Woensdag luisteren hoe dat afloopt. <totstuk> .fm. Blijft Obama president van de Verenigde Staten? Op 6 november zullen we het weten. En tot die tijd voeren de kandidaten een bikkelharde strijd... waarbij geld natuurlijk een cruciale rol speelt. En over dat inzamelen van geld... wil de marketingman Charles Borremans het graag hebben vanochtend. Goedemorgen, Charles. Goedemorgen, Felix. Het gaat namelijk bij die verkiezingscampagnes echt om enorme bedragen. Wat praten we over, Charles? Nou In 2008 uh, is een voorlopig record gevestigd... met uh, 1 miljard dollar aan campagnegeld... De Democratische Partij die, uh, jaste er uh, 600 miljoen dollar doorheen. En de Republikeinse Partij, uh, om John McCain te ondersteunen, 400 miljoen dollar. Uiteindelijk heeft hij 600 miljoen dollar gewonnen. Want Barack Obama is president van Amerika. En waar is dat geld van Obama allemaal aan besteed dan? Nou, uh, uiteraard uh, veel aan de televisie. Uh, maar niet alleen aan tv. Want het campagneteam van Barack Obama heeft de regels van het verkiezings campagnespeel eigenlijk definitief veranderd in 2008... omdat zij enorm veel aandacht hebben besteed aan het internet en social media. Die hebben ook een doorslaggevende rol gespeeld... eigenlijk in het communicatieve traject rondom uh, de verkiezingscampagne van uh, Obama. Uh, dus het ging niet alleen nog maar om de traditionele media... Uh, hoewel televisie een heel belangrijke rol nog steeds speelt. Nou, het draait het dus om astronomische bedragen... Is dat altijd al zo geweest? Dat moet je natuurlijk wel een beetje in de tijd plaatsen. Ja, 1 miljard dollar is natuurlijk astronomisch in 2008. Als je dat vergelijkt met 56 jaar geleden, 1952... toen televisie voor het eerst een rol ging spelen... in de, de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Toen was een strijd tussen uh, meneer Stevenson en meneer Dwight D. Eisenhower... respectievelijk democraat en uh, republikein. Die Stevenson gaf toen 77.000 dollar uit aan een tv-campagne. Uh, Eisenhower besteedde toen al anderhalf miljoen dollar uh, uh, aan tv... wat voor die tijd een astronomisch bedrag was. Uh, en hij werd dus ook uh, de 34e Amerikaanse president. Van? 19... 53 tot 1961, uit mijn hoofd. Ja. Goed geantwoord. Kan al iets worden gezegd over hoeveel geld de campagnes... dit jaar gaan kosten, Sjaal? Uh, de verwachtingen zijn wat dat betreft ook weer zeer hoog gespannen. Uh, uh, je hebt het Center for Response Politics. Uh, het Center for Response Politics is een Amerikaans onderzoeksbureau... gespecialiseerd in een onderzoek naar geldstromen in de politiek... en naar de invloed van geld in het lobbycircuit. En die verwachten een verzesvoudiging Pardon? van de, uh, ja, een 6 miljard bedrag... 6 miljard dollar bedrag, uh, een verzesvoudiging dus ten opzichte van 2008... besteed aan presidents- en parlementsverkiezingen. Dat is dus een enorm groot bedrag wat er tegenaan gaat gooien... om een van de twee kandidaten uh, in het Witte Huis te krijgen. Dus crisis, what crisis? Niks aan de hand daar? Nee, uh, met betrekking tot de spendings uh, in Amerika... voor die, uh, uh, voor die presidentsverkiezingen niet. Uh, dat uh, gaat onverdroten door... En dat heeft alles te maken met een besluit van het Supreme Court, dus het hoogste Amerikaanse rechtshof, in januari 2010, waarbij eigenlijk de regels voor particuliere bedrijven en vakbonden en allerlei andere soorten organisaties om geld te werven voor de verkiezingskassen enorm zijn versoepeld. Wat is er dan gebeurd? Wat mogen ze dan nu wel wat ze vroeger niet mochten? Nou, die versoepeling betekent in feite dat er nagenoeg dus geen beperking meer is... op de bedragen die kandidaten, uh, uh, mogen, uh, uh, ja, die kandidaten mogen ontvangen. Ja. Uh, je kunt dus als belangengroep, want dat moet je zien... kun je onbeperkt fondsen verzamelen voor een kandidaat die je dus wilt steunen. En uh, dat is het fenomeen van de superpack. Dat is aan het ontstaan... En een superpack, dat is in feite een organisatie die uh, ja, uh, uh, zich groepeert rondom een bepaalde ideologie of een bepaald standpunt. En die op basis daarvan uh, enorme hoeveelheden geld mag binnenhalen. Maar die, die uh, ondersteunen dan onmiddellijk die kandidaat direct? Uh, het is met name, het is niet zo dat zij direct geld mogen uh, geven aan die kandidaat. Maar ze mogen wel campagnes opzetten om die kandidaat te ondersteunen. Ondersteunen. Dus uh, in mag de naam daarbij dan wel genoemd worden? Ja, dat mag, mag okay. absoluut. Dat mag absoluut. He, dus je moet even zien, een PAC, dat is, staat voor een Political Action Committee... dat bestaat al heel erg lang. Sinds 1944 heb je al dit soort uh, uh, uh, organisaties... die gegroepeerd zijn rondom een belangengroep... en die dus geld verzamelen... Om een kandidaat te steunen. Maar dat was allemaal zwaar gereguleerd. Ja. Het, het ging ook op het, de hoeveelheid geld die binnen werd gehaald, was beperkt. En uh, ze waren ook altijd verbonden aan een bepaalde instelling, dus aan een vakbond, of aan een bepaalde beroepsgroep, of aan een bepaalde industrietak. En die organisaties die verzamelden dat geld. Maar wat maakt zo'n zo pack nou een superpack dan? Een superpack is nu die beperkingen die zeg maar voor de traditionele. Uh, Political Action Comm uh, Committees golden. Dus die traditionele PACs. Die waren beperkt. Maar die beperkingen met betrekking tot het innen en, uh, uh, van geld. Die zijn losgelaten bij de super PACs. Dus ja. die zijn, je mag ongelimiteerd geld ophalen. Uh, bij individuele bedrijven en organisaties. En er zijn dus geen financiële beperkingen meer. Ten aanzien van donaties en uitgaven. Maar mogen ze ook tegenstanders aanvallen? Ze mogen... Geen tegenstanders aanvallen. Dat is het enige wat ze, ze mogen in die zin... Ja, dat mogen ze ook. De, dus de, de, de traditionele packs mochten dat niet. Die mochten ze alleen hun favoriete kandidaat ondersteunen. Ja. Die mochten ook geld aan die te geven. De super PACs mogen dat geld niet rechtstreeks aan die kandidaten geven. Maar die mogen wel knetterhard de tegenstanders aanvallen. Dus het zijn in feite hele grote propagandamachines... Uh, die zich gegroepeerd hebben rond een bepaald standpunt. Ja. En met, vanuit die propagandamachine steunen ze een bepaalde kandidaat. Maar Bijvoorbeeld anti-abortus tegen... of zo, dat, dat, ja, dat precies. soort standpunten. Ja. Ja. En, en uh, die superpacks gaan dus een belangrijke rol spelen... Uh, wordt verwacht bij de komende Amerikaanse presidentsverkiezingen. Absoluut. Je hebt nu al een aantal hele grote. Restore Our Future, die Mitt Romney ondersteunt. En Priorities USA Action, die dus Barack Obama ondersteunt. En het bijzondere is, de meeste kiezers in Amerika zijn nog zwevend. 40% is niet-democraat, geen republikein. En die kiezers, die willen ze natuurlijk gaan benaderen om ze in hun kamp te hengelen. En dat gaan die superpaks... met heel veel geweld doen. Charles Boromans, hartelijk dank. Graag tot volgende week. Tot volgende week. Wat is er nog op televisie? Nou, in de slag om Nederland... onderzoeken Ronald Duong... Teun van de Keuken en Andrea van der Pol... of de Nederlandse burger nog iets te zeggen heeft over zijn land. Wie ordent die ruimte? Wie gaat er over het zicht vanuit de achtertuin? En wie is er verantwoordelijk voor de ontelbare lege kantoorkolossen... en versloffen bedrijventerreinen? Vanavond om vijf voor half negen op Nederland 2. Om tien uur Cristiano Ronaldo, de ultieme test, Prachtig, succesvolle voetballer. Sommigen vinden hem buitengewoon irritant. Tien uur op RTL 7. En een document in drie luiken over de afdeling... veel te klein geboren baby'tjes in het academisch ziekenhuis in Maastricht. Om vijf voor elf op Nederland. Jurgen van den Berg van lunch, wat is het menu van de dag? Ferry Maat komt hier langs, die trakteert op taart, want die is vandaag 65 geworden. En tegenlegen daarvan is er een speciale jingle-cd van hem verschenen. En eh, straks om half twee is stand.nl. De stelling dan, de linkse samenwerking wordt een succes. De linkse staam, enfin, de samenwerking, wie, wie gaat hem verdedigen? Tini of? Cox, fractievoorzitter van de SP in de Eerste Kamer. Zometeen dus. Surf naar de gids.fm. Ik ben er morgen weer.